6 uur, het NOS-journaal, Lissabon Thomassen. Rotterdam wil opheldering van netbeheerder Stedin over stroomstoringen. Woningcorporatie Vestia in problemen door lage rente en een ijsbaan in Noord-Laren als eerste klaar. Het stadsbestuur in Rotterdam heeft net beheerder Stedin om uitleg gevraagd over de stroomstoringen. Vanmiddag zaten delen van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen een paar uur zonder stroom. Zo'n 50.000 klanten waren daardoor getroffen. Vorige week was er ook een grote storing in Rotterdam. Toen hadden 20.000 mensen geen elektriciteit. De oorzaak van de storingen is onbekend.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 Binnen het OM wordt getwijfeld over de betrouwbaarheid van Peter Laes... de kroongetuige in het liquidatieproces. Dat blijkt uit een interne brief die in het bezit is van de NOS. De officier van justitie, die is belast met getuigenbescherming, schrijft... dat Laes geregeld gemaakte afspraken opnieuw wil bespreken. Ook zou hij niet goed meewerken. Mogelijk heeft deze brief gevolgen voor het liquidatieproces... tegen vermoedelijke huurmoordenaars uit de Amsterdamse onderwereld. De verklaringen van Laes vormen het belangrijkste bewijs. Volgens de officier van justitie in het proces zegt de houding van La Es tegenover het team getuigenbescherming niks over de betrouwbaarheid van de verklaringen die hij heeft afgelegd. Minister Verhagen legt alle activiteiten die te maken hebben met de vergunning voor een tweede kerncentrale in Borselen voorlopig stil, schrijft hij aan de Tweede Kamer. De energiebedrijven Delta en RWE lieten vorige week weten dat hun plannen voor de kerncentrale zeker twee tot drie jaar in de ijskast gaan. Verhagen gaat nu met de energiebedrijven overleggen welke stappen ze nog wel willen nemen. Hij schrijft dat de beslissing van Delta en RWE geen gevolgen heeft voor het kabinetsbeleid over kernenergie. Het kabinet streeft nog steeds naar een duurzamere combinatie van energiebronnen. Daarin kan kernenergie nog steeds een rol spelen, schrijft Verhagen. GroenLinks is blij met de stap van Verhagen. Volgens die partij komt er nu 40 miljoen euro vrij die zou moeten worden besteed aan windmolenparken op zee.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 Borst, darm, huid, long- en prostaatkanker komen het vaakst voor. Het aantal mensen met huidkanker is in tien jaar tijd... meer dan verdubbeld naar ruim 13.000. Bij vrouwen komt steeds vaker ook longkanker voor. Het aantal mensen met kanker boven de 85 stijgt het sterkst. De schaatsbaan in Noord-Laren in Groningen... is sinds vanmiddag open voor het publiek. Overmorgen wil de ijsvereniging daar de eerste marathon op natuurijs houden...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 Na morgen aanhoudend koud winterweer. ANB verkeersinformatie. Venijnige staart van de avondspits in het zuiden van het land. Dat heeft te maken met de lichte sneeuwval in Limburg. Dat zorgt daarvoor lange files. In de rest van het land valt het alleszins mee. Maar in het zuiden niet. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat 16 kilometer file tussen knopend Kruisdonk en Roosteren. De spitsstrook is dicht richting Eindhoven en ook richting Maastricht. Van Eindhoven naar Maastricht, daar staat eerst tussen knooppunt Leenderheide en Leende 8 kilometer fieden. Verderop tussen Sint-Joost en Roosteren 8 kilometer. En daar is de rechterrijstrook dus dicht. We rijden daar ook vast op de A73 vanuit Roermond. Er staat tussen Roermond-Oost en knooppunt het Vonderen 7 kilometer. De A76 van Heerlen naar België langzaam rijden. Tussen knooppunt Ten Essen en knooppunt Kerenzeide 10 kilometer. De A79 in beide richtingen fieden tussen Maastricht en Heerlen.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 Dorinda Roos, directeur Stichting MS Research, uit Voorschoten. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedenavond, zeven minuten over zes. Syrië. Het is een eindeloze spiraal van geweld daar. Diplomatieke druk lijkt niks uit te halen. Dat hoort u zo. We beginnen in Rotterdam een grote stroomstoring. De derde binnen een maand. Vanmiddag zaten 50.000 huishoudens een paar uur zonder elektriciteit. Wat iedereen wil weten natuurlijk is hoe dat heeft kunnen gebeuren. Daniela Nicolaas, woordvoerster van netbeheerder de Stedin. Goedenavond. Goedenavond. Hebt u het antwoord op deze vraag? Wat is de oorzaak? Um, de oorzaak van deze stroomstoring is uh, nog onbekend. Daarna laten wij uh, onderzoek doen. Uh, maar laat ik vooropstellen dat uh, wij vinden dat iedere stroomstoring er één teveel is. Dus uh, dat onderzoek dat uh, ja, daar gaan wij, uh, of net wat ik zeg, we gaan onderzoek doen naar de oorzaak. Het was een grote vanmiddag, die begon, zo begrepen wij, in een transformatorhuisje bij het Marconieplein. Uh, ja, in een transformatorstation op de Benjamin Franklinstraat is inderdaad de stroomstoring ontstaan. En hoe is dat gebeurd? Dat weet u nog niet? Nee, dat weten we nog niet. Wat we wel weten is dat de vier transformatoren daar zijn uitgeschakeld. En dat dat voor uitval heeft gezorgd in een deel van Rotterdam, Spaanse Polder, Schiedam en Vlaardingen. En het was een technische storing of een mogelijke opzet in het spel? Uh, nou ja, net wat ik eerder al aangaf, er is nog niks bekend over, het oorzaak, daar, over de oorzaak. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. U zegt elke stroomstoring is er één te veel. Nu de derde binnen één maand. De gemeente Rotterdam heeft aangegeven. Wij willen met jullie om de tafel gaan zitten. Wanneer nou, gaat dat gebeuren? Daar staan we natuurlijk voor open um, en uh, wij willen graag uitleg geven wanneer we alle informatie boven tafel hebben. Um, wanneer dat precies plaats gaat uh, vinden, dat weet ik nog niet. Ik begrijp dat het morgenochtend al gaat gebeuren. Kunt u dat bevestigen? Dat kan ik niet bevestigen. Dat uh, wordt waarschijnlijk uh, op directieniveau wordt dat besloten. Ja, wat gaan jullie doen om dergelijke stroomstoringen de komende tijd te voorkomen? Uh, nou... Aanleiding van deze stroomstoring en de analyse van de vorige stroomstoringen, zullen wij uh, uh, gaan kijken of er uh, uh, ja wat er moet gebeuren en of er überhaupt iets moet gebeuren of dat er sprake is van toeval. Ja, want wat doen jullie? Wat doen jullie bijvoorbeeld in het specifiek onderhoud van het elektriciteitsnet om dit soort storingen, uh, die dus nu drie keer binnen een maand gebeuren, te voorkomen? Um, nou, daar doen we eigenlijk alles aan. Uh, wij zijn een, als netbeheerder verantwoordelijk voor een veilig en betrouwbaar gas- en elektriciteitsnet. Dus het is, eigenlijk is het onze core business om um, uh, stroomstoringen te voorkomen. Um, en um, wij zullen dus ook in dit geval, zullen wij um, uh, ja, gewoon het onderhoud blijven uitvoeren... wat wij al uh, altijd doen in ons hele netgebied. En wij zullen er ook... Um, uh... Maar is dat dan alles, het gewone onderhoud, is dat dan alles wat jullie doen om dit soort storingen te voorkomen? Um, nou, wij vervangen uh, de verouderde netdelen waar nodig. Er is gewoon een periodiek onderhoudsschema. wat uh, zorgt voor vervanging, onderhoud. Um, of vernieuwing of uitbreiding van het net. Wat hebben jullie iets is... extra's gedaan aan de storing van 22 januari? Um, uh, de technische afhandeling van de stroomstoring van 22 januari, dat weet ik heel eerlijk gezegd niet. Maar net wat ik zeg, na iedere stroomstoring kijken we of er sprake is van een incident. Of dat er sprake is van een oorzaak waar vanuit onze kant technische aanpassingen aan het net voor gedaan moeten worden. En wanneer dat noodzakelijk is, dan zullen we dat ook zeer zeker doen. En daar hoort dan een compensatie bij voor de bedrijven, de organisaties en de huishoudens? Um, wanneer een stroomstoring langer duurt dan 4 uur... wordt er inderdaad automatisch een compensatieregeling uitgekeerd. En dat was vanmiddag niet het geval? De stroomstoring van vanmiddag heeft um, uh, in het gunstigste geval 2 uur geduurd... en um, in het uiterste geval 3 uh, uur. Um, dus inderdaad, de klanten uh, komen niet in aanmerking... voor een automatische um, compensatieregeling. Uh, maar? Daarnaast is ja. het zo... zo... Sorry? Maar, zegt zelf terecht... Ja, maar het kan natuurlijk altijd zijn dat er sprake is van schade. Ontstaande schade na aanleiding van deze stroomstoring. En die kan via ons schade- en klachten intakeformulier worden ingediend bij ons. Mevrouw Nicolaas van Netbeheer Stedin, dank u wel. Ja hoor. Na een weekend vol geweld heeft de Syrische stad Homs vandaag opnieuw onder vuur gelegen. En je ziet in de hoofdstad Damascus dat regeringstroepen en gewapende oppositie... nog steeds strijden om de controle van een aantal voorsteden... Ondertussen zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië en Frankrijk naar de VN-veiligheidsraad afgereisd in New York. Zij willen graag Rusland overhalen, niet langer een resolutie tegen Syrië te blokkeren. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, de diplomatieke druk neemt dus toe, haalt het iets uit denk je? Ja, ik ben toch bang van niet hoor, want Rusland die heeft al heel duidelijk laten weten dat ze geen enkele resolutie steunen die ook maar enigszins de deur openzet voor militair ingrijpen of uh, het gedwongen aftreden van uh, de Syrische president. Ja, en daarmee is die diplomatieke druk van Frankrijk en Engeland eigenlijk bij voorbaat zinloos. Want oké, okay, dan gaan ze praten, oké, okay, dan komt er misschien een compromisresolutie waar als mee akkoord kan gaan. De vraag is dan vervolgens of Europa en de Arabische landen er nog mee akkoord kunnen gaan. Dus nee, ik verwacht er weinig van. En Rusland bewandelt ondertussen een ander pad. Uh, Rusland probeert een gesprek op gang te krijgen in Moskou... tussen de Syrische regering en de oppositie. Schiet ja. dat een beetje op? Ja. Het wordt een lastig gesprek natuurlijk, uh, want met welke oppositie praat je? Praat je met de oppositie in ballingschap overwegend in Turkije... en uh, voor deel ook hier in Libanon of praat je met de mannen met de geweren... in de straten van de Syrische steden? Dus, uh, de eerste vraag, de tweede vraag is natuurlijk... die Syrische oppositie die wil uh, het vertrek van uh, Assad... en dat wil Assad zelf niet, dus waar ga je überhaupt over praten? Maar zover gaat het niet eens komen, want die Syrische oppositie... die heeft al laten weten dat ze de uitnodiging afslaan. Je kunt je er iets voor voorstellen, Rusland staat zo vierkant achter Syrië dat de oppositie zegt dat het nauwelijks geloofwaardig is als uh, gesprekspartner. Ja, we hadden het zojuist over Homs, uh, Sander, maar ook in de voorstellen van Damaskus was het dit weekend erg onrustig. Wordt daar nog steeds gevochten? Ja. Er wordt, Steeds gevochten, maar uh, belangrijke voorsteden lijkt het Syrische leger toch weer uh, gewonnen te hebben. En daar zie je op dit moment beelden van uh, tanks en troepen die uh, op pleinen bijvoorbeeld en centrale kruispunten in die voorsteden achterblijven. Uh, kennelijk is het dit weekend een, een groot offensief begonnen om die oppositie uh, te smoren. Uh, en dat is dus in die voorsteden van Damascus lijkt dat wat beter gelukt te zijn dan bijvoorbeeld in uh, Hama en in Homs, waar nog altijd zwaar strijd geleverd wordt op dit moment. Sander van Horen, dankjewel. je Straks de Spaanse premier Rajoy beleeft in Brussel zijn eerste eurotop als premier. Bij de is Het volgens mij informatie Wijnand Goedavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is moeizaam in Zuid-Limburg. Want uh, ja, er valt sneeuw. Niet zoveel, maar wel genoeg om uh, problemen te veroorzaken op de A2. Op de wegen rond Heerde en Maastricht. De rest van het land valt het mee. Maar op de A2 is het mis. Maastricht-Eindhoven in beide richtingen langzaam rijden. Op veel plaatsen. En op de A76 van Heerlen naar België staat nu ook een lange file... tussen Knopen Tenesse en, en, en Knopen Kerenzijde, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Steeds meer mensen in Nederland hebben een te dikke buik, zowel mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Vandaag is ook toevallig de jaarlijkse nationale balanstop van het Convenant gezond gewicht. Dat wil zeggen dat overheid en bedrijfsleven daar bespreken hoe ons groeiend overgewicht aangepakt kan worden. Paul Roosemuller is voorzitter van de stuurgroep. Goedenavond, meneer Roosemuller. Goedenavond. En dan komt net dat rapport van het RIVM. Dat, dat lijkt alsof het allemaal voor niks is geweest waar u al die jaren mee bezig bent. Nee, zo is het niet. Um... Ik hoor mezelf een beetje terug, maar... Uh, we gaan ik even kijken of we er wat aan kunnen doen. Ja. Um... Nee, dat, dat valt wel mee hoor. Kijk, de, de cijfers van het RIVM laten zien dat er een groei is ten opzichte van 15 jaar geleden. Nou, eerlijk gezegd weten we dat ook wel. En we weten ook wel dat gemiddeld genomen 50% van de volwassen bevolking uh, overgewicht heeft. Dus dat zijn cijfers die het Centraal Bureau van de Statistiek bijvoorbeeld elk jaar ook wel laat zien. Uh, de groei is er bij de volwassenen een beetje uit. Uh, maar het is allemaal nog op een veel te hoog niveau. En we moeten met uh, al die partijen, uh, gemeentes, rijksoverheid... ...maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven... ...de handen ineens uh, slaan om hier het antwoord op te vinden. En daar zijn we uh, eerlijk gezegd ook al enige tijd mee bezig. Ja, en wat moet er gebeuren om te zorgen dat dat, dat dat echt veel effect gaat hebben? Ik bedoel, wat, wat gebeurt er nu nog niet wat wel goed is... Nou, wat nu langzaam maar zeker gebeurt, dat is dat we een methode uit het Franse hebben geleerd. En dat is uh, in Nederland onder de noemer jongeren op gezond gewicht, de JOC-methode, geïntroduceerd. Er zijn intussen 13 JOC-gemeenten en in die gemeentes gebeuren alle activiteiten onder één paraplu. Dus men werkt niet naast elkaar of tegen elkaar, maar men werkt met elkaar. En wat dus eigenlijk uh, de ervaring uit het Franse is, dat is dat als al die activiteiten uh, onder die ene paraplu laat plaatsvinden en op elkaar afstemt. Dus als je echt samenwerkt, gericht op uh, speelplekjes voor jongeren in de wijk... Uh, gezond aanbod van eten en drinken op schoolkantines... Uh, maar ook in bedrijven en ook in sportkantines... en ga zo maar verder, de, ge de gezonde keuze, de makkelijke keuze maakt... dan is dat effectief. Dan heb je een methode te pakken om die trendbreuk te realiseren. Nou, Daar zijn we mee bezig en de dag van vandaag, de nationale balans, stond in het teken... Van uh, ja, die wat ingewikkelde publiek-private samenwerking. Want bedrijfsleven en overheden spreken nou eenmaal meestal niet elkaars uh, taal. Ja, want hebben bedrijven bijvoorbeeld er wel baat bij dat kinderen minder gaan snoepen? Dan denk ik, ja, ik kan de bedrijven erbij uh, betrekken. Maar die willen er gewoon aan verdienen, natuurlijk. Ja, nou, dat klopt zeker. Uh, een van de conclusies van vandaag is ook dat als het gaat om de uh, betrokkenheid van het bedrijfsleven... je ook volstrekt helder moet zijn in wat het doel van het bedrijfsleven is. Kijk, er zijn uh, zes grote bedrijven die die jock methode landelijk ondersteunen. Met, uh, met kennis en ook met iets van financiële steun. Maar uiteindelijk wil een bedrijf er altijd beter van worden. Daar is op zich ook niet zoveel wel mis mee. Uh, waar wij uh, natuurlijk met elkaar aan werken, dat is ja, dat, het, dat het gezonde aanbod de, de, uh, de makkelijke uh, keuze wordt. En u nou, is het over snoep. Ik bedoel, ik ben uh, de afgelopen week geschrokken van het voorbeeld van Connection, wat in Noord-Holland in een aantal buslijnen als experiment nu snoepautomaten ja, gaat zien Dan kan je een, een, een chocoladereep eruit halen. Ja, kijk en ik, ik heb hier vandaag ook Connection opgeroepen om met dat onzalige plan te stoppen, want uh, ja, dan kunnen we natuurlijk praten en interventies en activiteiten ontwikkelen wat we willen, maar uh, bedoel, dit is natuurlijk overgewicht bevorderend. Terwijl er heel veel gemeentes, maatschappelijke organisaties en ook bedrijven zijn, die gewoon investeren in hun eigen werknemers. Of in de kinderen die nu op school zitten, omdat dat de toekomstige generatie is. Dus uh, ik, ik zie heel veel positieve eerste stappen gericht op die samenwerking tussen gemeentes en bedrijven. Maar ik zag vorige week dit hele slechte voorbeeld van Connection. Nou, laat Connection er nu echt mee stoppen, want dit moet gewoon. Uh, ik bedoel, dit moet geen navolging krijgen. Nou, er gebeurt er genoeg op scholen, vindt u? Als we het weer even over de kinderen hebben. Nou, niet genoeg. Uh, maar wel veel. Als ik u vertel dat bijvoorbeeld nu ongeveer 20% van de scholen in het voortgezet onderwijs zijn kantineaanbod en uh, de drank via de automaten echt heeft aangepast. Nou dan, ja, dan kun je zeggen het is maar 20%. Je hebt nog 80% te gaan. Maar het is wel een eerste forse stap. Uh, en ik wil van die stap natuurlijk een grote sprong maken. Ik wil dat in 2015 het aanbod van eten en drinken op de middelbare scholen, en daar wordt het aangeboden, dat dat allemaal volgens de richtlijnen van het voedingscentrum is. Dus dat dat allemaal het gezonde aanbod is. Ja, dat, dat zijn eigenlijk... richtlijnen. Kan je ook nog aan wetten denken... of moeten we niet overal een wet van willen maken? Nou, je kunt wel aan wetten denken... maar ik denk niet dat je een wet zou moeten maken... die zegt, gij zult dit om tien uur... als scholier van vijftien jaar... een aanbodje geven. Dat doen ze in Noord-Korea... maar laten we dat nou maar <laughs> gewoon voor Noord-Korea laten. Nee, ik, maar ik, wat ik wel vind, dat is... dat de overheid best iets steviger mag zeggen... ook tegen de scholen, ook tegen het bedrijfsleven. Jongens, hier ligt een kans, want uiteindelijk leert ook weer de ervaring... dat als je scholier bent en je zit goed in je vellen... en je hebt een gezond gewicht... Ja, dat je gewoon beter presteert. En dat geldt ook voor werknemers in de bedrijven. Ze zijn minder ziek en hebben een hogere productiviteit... als zij gezond in hun vel zitten. Dus daar zit allerlei winst voor individuele burgers... en, en jongeren en hun ouders. En natuurlijk ook voor het bedrijfsleven. Dus uh, die kant mogen we uh, zeker op. En uh, nou, dat, dat, dat zijn ook pleidooien die ik best van het kabinet... Uh, uh, het vuur zit er bij u in ieder geval nog steeds in over dit Absoluut. onderwerp. Paul Roosemuller, dank. Goedenavond. U ook bedankt. Nederlandse experts hebben vandaag in Moskou... met Russische collega's overlegd over het Smallenberg-virus. Rusland dreigde met een importverbod van Nederlands vlees en zuivel... als ons land niet genoeg zou doen aan bestrijding van het virus. De Nederlandse delegatie reisde daarop naar de Russische hoofdstad... om de Russen op andere gedachten te brengen. Staatssecretaris Henk Bleker, goedenavond. Goedenavond. De dreiging is afgewend? Grotendeels. Uh, onze Nederlandse zuivelproducten en uh, onze Nederlandse vleesproducten... kunnen gewoon geëxporteerd blijven naar Rusland. Maar. Dat is belangrijk, want daar is op, uh, op jaarbasis meer dan 100 miljoen mee gemoeid. Er is wel een maar aan verbonden. Uh, Rusland heeft tijdelijk de grens uh, dichtgegooid voor levende runderen. Oké. Okay. En ik dacht dat het juist de bedoeling was om dat importverbod uh, te voorkomen. Nou, het belangrijkste was dat in ieder geval zuivel en vlees... want dat is meer dan 100 miljoen op jaarbasis... Uh -huh. uh, dat dat gewoon veilig geëxporteerd kan blijven. Waar het gaat om runderen uh, betreft het ongeveer 8 miljoen, uh, nee, 16 miljoen per jaar. Uh, en uh, het is nu zo dat de experts vanuit Rusland komen volgende week naar Nederland, Duitsland en de Europese Commissie... om zich nader te laten informeren over uh, dat smallenberg virus en uh, de mogelijkheid om alsnog, men heeft nu tijdelijk gesloten, de grenzen... Uh, binnen afzienbare tijd uh, het ook voor het runvee weer open te stellen. Wat is tijdelijk? Tot volgende week of tot 1 maart? Nou, ik denk dat het wel over enkele weken zal gaan dat men uh, de grens uh, sluit... Uh, overigens is het zo dat de Russen in het algemeen uh, zeer geïnteresse, geïnteresseerd zijn in, Nederlandse, in, in de Nederlandse vakproducten en, en de rundveeproducten. Het run, Nederlandse rundvee en melkvee is van hoge kwaliteit. Dus het, het kan best betekenen dat het vier of zes weken stil ligt, maar dat het daarna uh, weer uh, opgepakt wordt en, uh, en ook het aantal runderen wat uh, geëxporteerd wordt. Uh, op, op jaarbasis in 2012 ongeveer gelijk zal blijven. Dus we hebben nog goede hoop. Maar is dan ook de mogelijkheid dat behalve dat importverbod van runderen... misschien toch ook een uh, importverbod van vlees zou worden uh, opgelegd... als het niet duidelijk uh, zou worden aan de Russische delegatie volgende week... dat het helemaal achter de rug is? Nee, de kwestie van het vlees en de zuivel, uh, dat is nu afgekaart. Daaroverweegt men geen uh, importstop. 100% op van de baan. Basis van de, op basis van de informatie die men vandaag heeft gekregen van onze experts heeft men gezegd dat men geen importstop overweegt ten aanzien van zuivel en uh, vlees. En gaat het om kaasproducten, gaat het om melkpoeder en gaat het om, uh, om vlees. U werd gevraagd om Europees geld voor onderzoek naar het Smallenberg virus. Gaat dat er komen? Ja, dat gaat er wel komen. Uh, en daar krijgen we denk ik in de maand februari duidelijkheid over. Het is duidelijk in toenemende mate dat het Smallenberg virus is, uh, is niet alleen een probleem is van Duitsland en Nederland... Uh, maar ook van België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk... Er zijn diverse lidstaten nu bij betrokken. Uh, en dan is er een reden te meer voor de Europese Commissie... om daar ook uh, voor dat onderzoek geld beschikbaar te gaan stellen. Dus daar heb ik uh, alle vertrouwen in dat het goed komt. Maar als u, die landen opnoemt, als, u, als u die landen opnoemt, zegt u dan ook dat het aantal gevallen nog steeds groeit? Dat het virus niet echt onder controle is? Nou, De besmettingen hebben plaatsgevonden in, uh, in de nazomer van 2011. Dus het virus is nu niet, uh, de besmetting is nu niet actief. Uh, het is even afwachten... Uh, hoe zich dat de komende weken gaat ontwikkelen. Uh, mijn verwachting zelf is dat het aantal besmettingen bij rundveebedrijven, uh, kalveren die geboren zijn met afwijkingen, dat dat wat toe zal nemen. Uh, en we moeten zien uh, ja, of ook in de, in, in de herfst, zeg maar, die vlieg die voor die besmetting heeft gezorgd, of die ook nog actief is geweest. En dat weten we pas uh, als we de lammerperiode schapen dus in februari, maart. Uh, wanneer die volop gaande is. Dus het is allemaal nog onzeker en onduidelijk. Helder, staatssecretaris Henk Bleker, dank u wel. Graag gedaan. Dan uh, die eurotop in Brussel. Mogelijk krijgt Spanje een beetje respijt van Europa... bij het terugdringen van het begrotingstekort. Spanje moet het uh, tekort dit jaar terugzien te krijgen van 8% naar 4,4%. Maar alles wijst erop dat het land dat weer in een recessie lijkt terug te vallen... dat niet gaat halen. Rob Zoutberg, onze correspondent in Madrid. Rob, dan denk ik, ja, daar gaan we dus weer. Um, maar goed, ja. premier Rajoy is met hangende pootjes naar Brussel afgereisd. Ja, nou ja maar hij moest ook uh, omrijden vanwege die staking in Brussel... Vond hem er een beetje vermoeid uitzien. Terwijl hij daar stond. Uh, zijn eerste persconferentie daar gaf in Brussel. En maar bleef herhalen dat hij toch echt een trouw aanhanger van de Europese Unie is. En de euro zal steunen tot het bittere eind. Zeg maar een beetje als antigoom van uh, David Cameron. Maar zo stond hij daar. En hij had zijn eerste gesprek ook met Barroso. Hij sprak drie kwartier met hem. En tot onze verbazing kwam daarna Barroso naar buiten. Met de mededeling dat de deur toch een beetje open staat. Uh, uh, rond het terugdringen van het financieringstekort. Hè. Het is nu dat... Uh, 8 dat enorme cijfer. Nou, dat terugdringen naar 4,4 je, ho je, je hoort het al, je voelt het al aankomen. Dat gaat gewoon heel moeilijk worden. Zeker als je dan vandaag hoort dat Spanje uh, de eerste stap heeft gemaakt. Terug weer de recessie in. Hè, een negatieve groei van 0, min 0,3 het uh, laatste kwartaal. Het wordt gewoon heel zwaar voor Spanje. En Barroso heeft nu gezegd, nou ja, de ministers van Financiën moeten nog maar eens de koppen bij elkaar gaan steken en daarover beslissen. Maar de deur lijkt een beetje open. En heeft dat dan ook echt alleen met de situatie in Spanje te maken? Of misschien ook met de landen daaromheen? Ja, dus, ja de zorg is, het is wat jij zegt, de zorg is om Spanje en om de economieën eromheen. Buurland Portugal vandaag, zag vandaag hoe die rente op jaar geleden opnieuw de pan uitreis Nu naar 15, eh, bijna 15,5 procent. En dat heeft natuurlijk allemaal mee te maken dat de economie daar veel slechter voor staat dan iedereen uh, steeds gedacht had. En de vrees dan is van ja, is dat ook in Spanje misschien wel zo? Is dat misschien ook in Italië wel zo? En je zag dan ook meteen dat weer die zuidelijke Europese landen vandaag opnieuw onder druk kwamen te staan met hun, uh, met hun rente op de kapitaalmarkt. Ja, het is, het is gewoon zorg om, om het land. Uh, en ja, staat staat er niet veel slechter voor dan iedereen roept. Ja, want wat vandaag hoog op de agenda staat in Brussel ook, is het scheppen van banen. Heeft de Spaanse premier daar uitgesproken ideeën over? Ook in het licht van het feit dat Spanje van alle EU-landen de hoogste jeugdwerkloosheid heeft? Ja, ja, nou uh, Ragooi heeft uh, Tim vandaag er ook mee te maken gekregen dat er microfoons soms open staan. <laughs> en hij dus uitgerekend een uh, gesprek tegenover premier Rutte en zijn Finse ambtgenoot K. Katainen, dat woord kan ik mij niet uitspreken. Maar liet ontvallen dat de hervormingen van de arbeidsmarkt, Lees dus het versoepelen van ontslagregelingen... om het zo aantrekkelijker te maken om mensen in dienst te nemen... hem op een algemene staking zullen komen te staan. Uh, hij zegt het ergste wat Spanje te wachten staat aan nieuwe regelingen... Aan, aan, aan, aan snoeien, aan het strenger maken, dat moet nog komen. En er wacht gewoon een hele moeilijke tijd. Maar... Ik vraag me ook wel eens af, hier reizend door Spanje, wat moet er eigenlijk nog gebouwd worden? Er staan 2 miljoen huizen leeg. Wat moet er aan asfalt nog gemaakt worden? Want overal ligt het meest strakke asfalt dat je kan voorstellen. Beter dan in Zwitserland. Ik heb er door in Extremadura overheen gereden. Mooi asfalt, maar het eindigt nog altijd in karresporen. Roepsuigberg in Madrid. Dankjewel. En Tim en ik wensen u een uh, prettige avond. De buikjes, de kwabbetjes, we hadden het er een paar keer over deze uitzending. En Joost Eerdmans gaat erop door volgens mij, Joost, per avondspits. Ja, zonder kwabbetjes aan deze kant, moet ik zeggen, Lucella. Ja, onderscheiden als ik ben. Uh, maar ik moet je zeggen, ik moest zaterdag de trein halen. We uh, naar Utrecht. En er stond een ongelofelijke dikke mevrouw. En die propte er nog even een, een zak chips bij. Uh, toen dacht ik bij mezelf: zou zo iemand ooit hè, gaan begrijpen dat dat niet zo handig is. Als je, als je al zo zwaar bent. En die was wel echt ver boven het BMI wat staat voorgeschreven. En dan kwam dat rapport vandaag, inderdaad, uit het uh, Dikke Mensenrapport van het RIVM. Meer dan de helft van de Nederlanders is te dik. En vooral jonge vrouwen, Lucella. Pas op, maar die, die zijn te dik, zeggen ze. Uh, maar jij niet, want ik weet hoe je eruit ziet. Uh, hart, vaatziekte, uh, diabetes, het komt allemaal uh, daarvan, onder andere. Eén op de zeven is zelfs zo zwaar dat er gezondheidsklachten dreigen. En ik zeg, je kunt een heel lang verhaal vertellen... maar één ding ontbreekt bij veel dikke mensen. Motivatie. Motivatie om het anders te gaan doen. Heb je nou echt zin om af te vallen, dan moet dat lukken. Of kies je toch voor die zak chips. En daarom gooi ik de knuppel maar even in het hoenderhok... zo meteen een avondspits. Overgewicht komt van luiheid... Luie mensen, dat is met name een oorzaak van veel overgewicht. En daarover kunt u natuurlijk bellen. En dat kan vanaf half 7 op 0800 bij Avondspits van WNL. 0800 kan ook getwitterd worden. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans gebruiken. We gaan elkaar spreken. Overgewicht komt dus door luiheid, zeg ik. Dat is mijn mening. Daar moet u het mee doen. We gaan elkaar spreken hopelijk zometeen in Avondspits. Tot zo.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 Binnen het OM wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van Peter Laes, de kroongetuige in het liquidatieproces. Blijkt uit een interne brief die in het bezit is van de NOS. Laes zou niet goed meewerken en geregeld terugkomen op gemaakte afspraken. De verklaringen van Laes vormen het belangrijkste bewijs in het liquidatieproces tegen mogelijke huurmoordenaars.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 Vestia zegt dat er geen liquiditeitsproblemen zijn... en dat huurders niet zullen merken van de situatie. En in de Afghaanse provincie Kunduz heeft een man zijn vrouw vermoord... omdat ze voor de derde keer een dochter had gebaard. De man is gevlucht, maar zijn moeder is aangehouden... omdat ze bij de moord op haar schoondochter zou hebben geholpen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Himstra. Om te beginnen een waarschuwing. Er wordt al volop gespeculeerd over schaatsen de komende dagen. En vannacht gaat het ook stevig vriezen. Maar morgen kan er nog vrijwel nergens geschaatst worden. Dat is levensgevaarlijk, dus wacht rustig af tot het echt kan. En het zal nog wel een paar dagen duren. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordoosten geleidelijk verder op. In het zuidwesten en zuiden blijft het vannacht nog bewolkt. Vooral in de heldere gebieden wordt het koud. Daar koelt het af tot min 8. Dat is matig gevorst. In het bewolkte zuiden wordt het ongeveer min 2. Morgen begint de dag in het zuiden nog met wolkenvelden. Maar verder wordt het een prachtige zonnige winterdag. De temperatuur blijft bijna overal onder nul. Dat noemen we dan een ijsdag. Het wordt 0 graden in Zeeland. Tot min 3 maximaal in Noordoost-Nederland. De wind waait morgen uit het oosten. Bovenland matig: windkracht 3 tot 4. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 5. En op de warren: krachtig: windkracht 6. Na morgen blijft het volop winters. De nachten worden nog wat kouder. Met lokaal ook strenge vorst: net onder de min 10. En de vorst lijkt in ieder geval aan te houden tot en met het weekend. ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, het aantal files neemt af, maar toch zijn er nog aardig wat problemen op de weg. Zeker in het zuidoosten van het land. Door de aanhoudende lichte sneeuwval eh, rijdt het nu langzaam op veel plaatsen in Limburg. Vooral op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat file tussen knopend Kierensheide en Born, 10 kilometer. Ook naar het zuiden eh, hebben ze last van de sneeuw van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knopend Leenderheide en Leende staat 8 kilometer file. Bij Rotterdam zijn problemen op de A20 in beide richtingen. De brug bij Spaanse Polder die is opengegaan, maar door een storing gaat hij nu niet meer dicht. Er staan in beide richtingen natuurlijk lange files. Verkeer zowel richting Gouda als richting Hoek van Holland... kan de route via Spaanse Polder beter mijden... en omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A15. Er staan nog twee opvallende files in Limburg. Op de A73 van Nijmegen naar Maaspracht... voorknopend het Vonderen, 6 kilometer. En de A76 van Heerlen naar Geleen bij Spaalbeek, 5 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eertmans. Overgewicht komt door luiheid... Een hele goede avond. Dit is avondspits van WNL tot 7 uur. Gaat u meepraten? Bel WNL 0800 121. Voor 60% van alle Nederlanders geldt dat ons BMI te hoog is. En dat betekent, we zijn te dik. En ik voeg er zelf aan toe, voor 95% geldt dat niet dat dat niet nodig is. Je hoeft toch niet naar Wendy van Dijk om 50 kilo af te vallen? Kijk in de spiegel en vooral in je boodschappenkar en trek je conclusie. Je bent te dik. Om 11 uur s ochtends zie ik rijden met kleine kinderen bij de snackbar op de hoek. Vet eten is een verslaving geworden voor velen. De Rijksoverheid trekt opnieuw de portemonnee. 70 miljoen om het sporten te gaan bevorderen. Maar dat is helemaal niet nodig. Elke dag een uurtje lopen of joggen kost helemaal niks. En dan zeg ik tegen alle dikke mensen eet dus minder en ga bewegen. Zo simpel is dat. Overgewicht komt in feite door luiheid. Bel WNO. 0800 1121. Jawel, en u kunt meedoen. Dik of niet te dik of dun. Het maakt niet uit, lang of groot, donker of, uh, of, of licht. U doet gewoon mee met avondspits. En dat kunt u doen via 0800 1121. En wij praten dus over dat rapport van het RIVM vanochtend. Uh, er zijn te veel dikke mensen in Nederland. En daar moeten we zijn smak geld bij. Ik zeg, wat een onzin. Gewoon mentaliteitsverandering. Ga sporten. Nou, als wij een klein beetje kunnen bijdragen aan dat meer bewegen vanavond... dan hebben we alweer wat gewonnen. Want er lopen mensen risico. Als je te dik bent, onderschat het niet... Je komt in ernstige problemen. En dan hebben we het over de gezondheid. We gaan straks praten met een runners die precies weet hoe je moet uh, gaan bewegen. En ook iemand van sport en beweging. Dus er zit veel beweging in deze avondspits. Dat is beter dan op de weg. Uh, we gaan eens kijken wat er getwitterd wordt. Want er komt van alles binnen. Uh, Ingrid van den Brandt zegt... Uh, volgens onderzoek is het makkelijker om van de drugs af te kicken dan van vet. Nou, volgens mij is sporten ook een verslaving. Dus wat dat betreft uh, kun je beter andere keuzes maken. Henoosh Firesen zegt... laat mensen die te zwaar wegen evenredig meer premie betalen. In de Schippers, uh, en bij ondergewicht moet je zeker gewoon wat meer eten. Au, wat een rare, bizarre vergelijking, vreemd. My, My Life zegt, Eerdmans bij kinderen veelal door de luiheid van de ouders. Opvoeding is de oorzaak van vele problemen. U kunt ook meedoen met twitteren. Uh, dat doet u dus via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Overgewicht komt door luiheid. Nico van der Bent. Uh, goedenavond. Wat is je BMI, Nico? Uh, veel te hoog. Oh, je bent er zo heen? Veel. Ik wil toch ook want ik ben ook hartstikke gelijk, zit in de auto op weg naar het zuiden, dus in de file. Uh, ik denk, ik hoor die stelling van jou over dat, uh, dat mensen te lui zijn. En ik denk ook dat mensen te lui zijn, maar ik denk zeer zeker ook in Den Haag. Want als ze in Den Haag wat actiever worden om bijvoorbeeld op chips, koekjes en andere ongezonde, vette dingen... een uh, stuiver neer te zetten, zodat we dat betalen in de winkel... dan denk ik dat ze, als ze op alle vette producten... Een uh, heffing doen. Dat we spontaan weer van al onze zorgkosten af kunnen zijn. Dat alles afgedekt is. Ja. Bij roken doen ze het wel. Ja. Helpt Bij helpt niet. Terwijl dat ook ja. heel erg slecht is. Maar, voor, roken. maar uh, Nico, ben je, ben je ook een roker? Ja, natuurlijk. Ook nog eens. Oei. Maar dan denk ik dat je niet uh, helemaal gelijk hebt. Want roken wordt zwaar belast. En mensen blijven, blijven roken. Hè? Het wordt eigenlijk niet veel minder. Ah, het, wordt, het wordt toch wel een stuk minder, denk ik. Uh, ik zie het in mijn omgeving. En uh, het is uh, denk ik gewoon uh, dat de mensen bewust zijn van wat ze gaan kopen als het wat duurder is. Dus de gezondere producten, dat mag wat goedkoper. Ja? En de ongezondere producten mogen wat nou, duurder. Nou, die lijn volg ik wel. Alleen ik moet zeggen, ik hou ook wel eens van een zakje chips, maar ik doe het heel af en toe. Moet ik dan meer gaan betalen omdat mensen te lui zijn om te gaan bewegen? Uh, ja, want uh, we betalen er met z'n allen toch voor dan. Ja, maar dan, dan wordt mijn pakje chips duurder omdat, omdat, omdat dikke mensen zich niet kunnen beheersen. Ja, maar goed, we rijden met z'n allen in de auto, daar betalen we een heel deel belasting aan. Wat ook opgaat aan dingen waar we zelf niet aan meedoen. Daar nou, genieten we met z'n allen dat van natuurlijk. Nou dat is nou ja. eenmaal zo met belastingen. Oké okay, Nico, dankjewel en goede reis en doe het voorzichtig aan, ook het eten en het rookgedrag uh, wat daarom uh, Barry van Zijls, het zit in Oosterwijk. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben het niet helemaal met je stelling eens. Ik vind het een beetje kort tot de bocht. Um, omdat... er. Volgens mij vaak ook bij uh, zwaar overgewicht dan in ieder geval, mensen die echt gewoon niet af kunnen vallen. Dat er gewoon vaak ook een, uh, uh, een beetje een psychologische achtergrond misschien achter zit. Ja, dus toch mentaal? Ja. Ja, ja dat, uh, het is vaak een, uh, een beetje een visuele, visuele cirkel waar mensen dan uh, in belanden denk ik. Ja, zou goed kunnen. Uh, ja, dat ze, niet, uh, dat ze dat niet uitkomen om hetzelfde okay. uh, uh, voor elkaar te krijgen. Barry, ik wil je zeer bedanken. Uh, goed dat je meedeed. En we gaan direct naar Nico van der Breggen. Want hij staat met een hardloopgroepje midden in het bos in Amsterdam. Goedenavond, Nico. Goedenavond. Goedenavond ja, je, hebt... ja. Goedenavond. je staat net uit te puffen met een, uh, met een aantal mensen in Amsterdam. Je geeft uh, hardrencursussen. Uh, ja, klopt, ja. Zie je flink wat uh, BMI om je heen? Dat zie ik zeker, ja. ja. Kun je geen ja. namen noemen zeker? Dat, uh, dat hoeft ook helemaal niet, mee. Nee, nee. Maar er zijn echt, uh, inderdaad, wat je al zegt, een aantal mensen met overgewicht. Uh, en daar is gelukkig wel wat aan te doen. En uh, ook gelijk maar op je stelling in te gaan, van de tweede spreker, daar kan ik me heel in vinden. En er zit ook een hele mentale kwestie aan. Hè? Mensen die uh, uh, met overgewicht uh, hebben vaak een, uh, ja, niet zo'n vertrouwen in hun lichaam en ook niet zo'n positief beeld ervan. Dus bewegen wordt ook helemaal niet uh, meer uh, plezierig uh, ervaren. Maar dit even, ik, juist... volg ik nou niet. Als je niet tevreden bent ja. met de spiegel, dan ga je toch niet nog meer zitten vreten? Nou, dat is dus eigenlijk wat er juist wel gebeurt. Dat mensen denken, nou ja, het heeft toch niet zo zin. En gewoon niet zo vertrouwen in hebben dat ze wel kunnen afvallen. Of dat bewegen bij hun wel zou passen. Terwijl hmm. bewegen juist ook een heel goed middel is om, uh, om wel te kunnen afvallen. Zeker. En beter in je lijf te gaan zitten. Ja, daar ben je groot voorstander van natuurlijk. Maar wat is de oorzaak eigenlijk van waar mensen in den beginnen te dik van worden? Is dat altijd zo'n probleem van ook zichzelf triest vinden of zieligheid? Ik weet niet hoe je het hoeft. Dat zou kunnen. Mensen gaan inderdaad troost eten. Stress. Vergeet niet dat stress ook een hele grote factor is. Waardoor eigenlijk het lichaam zelf denkt, er is stress. Uh, we moeten voorbereid zijn op noodsituaties. Dus we gaan een extra voorraad aanleggen. Dus ga je vet vasthouden. Juist. Nou, jij geeft dus met groepjes no. mensen geef jij therapie. Je jij geeft dus een soort ja. van psycho, maar ook fysiotherapie. Dat vind ik wel een mooie combinatie. Ja. Hey, en heb je nou tips voor de mensen? Mensen die te dik zijn, die luisteren in de auto of waar dan ook... achter het fornuis met een flinke bak friet in het frituur. Wat, wat zeg je tegen hen? Ja, uh, nou dan zeg ik... ga vooral uh, heel rustig beginnen met bewegen... Uh, probeer iets uh, te vinden als het niet hardlopen is, hè? iets anders wat, waar je wel uh, een beetje plezier in kunt hebben, wat wel bij je past en er past eigenlijk veel meer bij je dan je denkt en het hoeft helemaal niet snel, het hoeft helemaal niet uh, uh, de beste te worden, wat dan ook, mm. maar doe het op een hele ontspannen manier en zorg onder andere voor een goede uitademing, rustig ademen. En, uh, rust creëren in je leven, maar niet te rustig. Je ja. zegt ga wel bewegen, maar nee, nee, nee. doe het vooral niet te geforceerd. Zeg je eigenlijk ook? Precies. Ja, precies, ja. oké. Okay. Ja. Dus neem ja. toch ook okay. en neem de trap in plaats van de lift als mensen naar het tiende moeten. Of juist ja. niet. Heel rustig, maar doe ja. dat dan ook rustig en verwacht niet dat je uh, niet buiten adem mag zijn. Dat mag best. Ja. En, uh, en begin eerst met uh, met twee verdiepingen en, uh, en vier weken later doe je de zes. Kijk. Nou, altijd elke, elke week of elke dag een etage erbij, dan, dan schiet het op. Ja. Nico van der Breggen, fysio- en runnerstherapeut. Veel plezier in Amsterdam en uh, ren, uh, ren lekker door door het bos ja, met, met jouw klanten. Succes. Ja. Oké, okay. we gaan nog luisteren naar u, dames en heren, als u mee wil doen. Uh, overgewicht komt door luiheid, zeg ik. En dat komt dan van het rapport van vandaag van het RIVM, dat zegt dat maar liefst 60% van de Nederlanders gewoon te dik is en dus moet gaan bewegen. Ja, logisch, dat kost volgens mij ook helemaal geen geld, maar er moet toch van de of, op de een of andere manier van uh, dit kabinet 70 miljoen tegen aangeslingerd worden, waarschijnlijk in een van die... ...gigantische overheidscampagnes die niet zo heel goed werken. U kunt meedoen, 0800 1121. Jan Willem Meijer uit Enschede. Ja, goedenavond, Leuk om eens een keertje mee te doen. Kijk aan, ja. Ik, uh, ik ben het uh, niet helemaal met je stelling één, Joost. Uh, ik denk inderdaad dat het uh, wel een kwestie van luiheid is, maar zeker ook van motivatie. Ik ken uh, in mijn directe omgeving een aantal mensen die veel, en veel, en veel te dik zijn. En uh, wat ik daar gewoon achter zie, is dat uh, ja, mensen eigenlijk niet zo goed weten waar ze het voor zouden doen. Ze missen een doel in hun leven. Uh, ze weten niet waarvoor ze uh, überhaupt zouden leven. En al helemaal niet waarom ze dan gezond zouden leven. Kijk. D dus een trieste. Uh, ik zeg een trieste combinatie van dingen. En uh, dat heeft. Ja, maar goed... ik, ik, ik denk dat uh, de problemen vaak. Uh, vaak in veelvoud uh, komen. En dat. Uh, uh, mensen die, uh, die lekker in hun vel zitten, die uh, ja, uh, mentaal dan uh, ook, ook vaak fysiek uh, lekker in hun vel zitten. Ja. En als ze dat niet zijn, uh, zich beter kunnen motiveren om dat, uh, om dat aan te pakken. Ja. En, en omgekeerd dat, dat zie je toch ook vaak samen gaan. Maar je ziet ook wel soms dikke mensen, en dat is echt niet om alles over één kam te scheren, maar die zijn zo zielig, die vinden zichzelf ook zo zielig. En die hebben alle problemen van de wereld op hun schouders en die moeten blijven eten, want het is allemaal zo vreselijk. Denk ik, verdorie, schiet eens op en, en ga eens wat van je leven maken. En begin gewoon dus met minder te eten. Ja, ja, ja ik, ik ben het met je eens, maar waar, waar is het begin van het touwtje, hè? Mm, ja. Bij... Ik bedoel, ik, ik denk als jij dat zo tegen die mensen zegt, dat het uh, nog niet heel veel in beweging gaat zetten. Nee, be nee, ik moet ook niet met touwtjes aankomen, dat, dat, dat, dat denk ik ook niet. Maar... Nee, maar ook niet. Nee. Dan uh, gaan ze een keer wat van je leven maken. Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat, uh... Maar het, het zieligheidssyndroom bedoel u, u ik snap het wel Je moet er beginnen uitkomen en mensen ja. moeten het voor zichzelf doen. Ik ben het ook niet met de eerste spreker eens die zei dat de overheid uh, meer belasting op shitstorm gaat zetten. Dat. Uh, ja, dit, dat gaat natuurlijk niet werken, maar uh, ja, mensen moeten zelf ervan overtuigd raken dat, uh, dat ze een beter leven hebben als ze lekker in ja. hun vel zitten. Ja, ik zou het zeker doen, want ik vind bewegen en sporten vind ik een verslaving hoor. Ik, ik doe het dan elke week een uurtje, maar het is zo ontzettend lekker om buiten te rennen. Maar goed, ieder moet zijn eigen keuze daar ook een beetje maken. Dankjewel Jan-Willem, leuk dat je meedeed. Um, eh, Johan, Johan Edo. Goeien Edo. Goeien Edo. En, avond, terug, Radio, Edo. even achteruit als je wil Johan. Ja, wat oh. heb je gedaan? Nou, gooien we de... Ja, sorry, je bent er nog Johan, ga door. Ja, ik ben het niet eens met de stelling. Omdat ik vind dat uh, er weer het overtuigende bewijs is... dat er met zoveel miljoenen wordt gesmeten. Er, er is crisis. Men moet eerst de bron gaan onderzoeken. De oorzaak. Wat is de oorzaak? Er wordt zoveel geld uitgegeven voor die en die onderzoekingen. Laat men de, gewoon de, de bevolking aan, uh, die dik zijn aan de onderzoek uh, onderwerpen. Laat men de oorzaak dus uh, in kaart brengen. Want als elke rapport wordt, uh, uh, wordt geschreven en wordt ge ge werd overhandigd komt er zit zoveel geld. Nee, ik probeer de oorzaak eerst te volgen. Want je kent die problemen dus niet... als iemand uh, is met is, is, mijn aanleg om dik te worden of niet. Je ja, hebt mensen die helemaal zo, zo, zo splitterdun zijn. Dat is een bamboestok. En die mm. willen dus ook dik worden. Ja, die willen dik worden. Maar wat is, jou, wat, wat is je oorzaak? Wat zeg je nou feitelijk? Wat is de oorzaak? Ik zeg nou, probeer... de regering moet niet zomaar met geld gaan smijten. Mm. Laat men eerst de bron gaan, gaan onderzoeken... ...wat de oorzaak is. En ben je met mij me eens dat het luiheid is? Nou, dat denk ik niet. Want kijk, ik, uh, ik sport ook. En uh, soms heb ik geen zin om te gaan sporten. En een badmintonsport is natuurlijk een, uh, een uh, intensieve sport. Mm -hmm. Ja, het is geen kwestie van luiheid. Maar je moet ook leren luisteren naar je lichaam. Ja. ja. Dat is belangrijk. En, okay. en het zeggen dat die mensen lui zijn... Of de, het is altijd een, een stempel die men krijgt. Als iemand die geen werk is, dan is hij lui. Als iemand te dik is, dan is hij lui. Nou, luik, ik vind inderdaad dat mensen gemakkelijk te gemakkelijk blijven zitten. Terwijl je weet van als je zo... Nee, kijk, maar daarom hè? zeg ik tegen jou. Kijk, je stelling is wel goed. Je poneert een stelling waarbij dus mensen kunnen reageren. Ja. Nou. Je hebt zoveel meningen van die en die. Ja. Maar ik heb nooit iemand gehoord van... Ga eerst onderzoeken wat de branche... Want kijk, nu zitten zoveel mensen bij de voedselbank. Hè? Klopt. Je, je weet niet wat die mensen eten. Let, uh, geef die mensen een, een voedingsadvies. Stuur ze naar de huisarts. Je, en, je ja. uh, via de ziekenfonds naar de huisarts... Nou, op den de duur worden die mensen gewoon gedirigeerd door ja. de wet. Oké, okay, ja. Johan, we laten hierbij. Dankjewel voor jouw mening hier bij Avondspits. Overgewicht zeg ik, komt door luiheid. U kunt nog meedoen. 0800 11 21, kan ook getwitterd worden. Hashtag WNL. Gebruik hashtag Eerdmans Ingrid van der Brand. Uh, die zegt uh, op Twitter: Er kan er niet iemand een fietsstoel of iets dergelijks op de markt brengen voor achter de computer. Uh, Rob Schonk uh, die zegt: begin bij de basis. Vakdocenten, gym op school. Elk kind iedere dag één uur gym. Vette hap afschaffen in de pauze. Kijk, dat, nou hebben we het dus even over maatregelen. Hartstikke goed. Rob Schonk, uh, dilemma die zegt: het gaat niet om, het, om luiheid mensen die lichamelijk gehandicapt zijn en die niet kunnen bewegen... ...zijn niet per definitie lui. Dat heb je goed gezegd, Dilemma. Ik zeg erbij, het gaat mij om die 95% die het toch aan zichzelf te wijten heeft... ...zonder dat je spreekt van aangeboren stoornissen en dergelijke... ...want dat is wel goed om dat onderscheid te maken. We spreken met Remco Boer, want hij is van NISB... ...en dat is het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging. Goedenavond, Remco. Goedenavond. Ja, overgewicht komt door luiheid, zeg ik. Ja, ik ben het zoals menige spreker in uw uitzending daar niet helemaal mee eens... Ik denk wel dat de mens uh, op zoek is naar gemak uh, en ook genop. Uh, en dat lang niet alle gedrag uh, rationeel beredeneerd gedrag is. Maar uh, lui het is wel een beetje kort door de bocht. Wa Hoe zou jij het omschrijven? Wat veroorzaakt dat enorme overgewicht van de, de laatste. Ja, dat is eigenlijk gegroeid sinds, sinds, sinds, uh, sinds mensenheugen is niet zo hoog geweest, lijkt het hè? Ja, nou ja, we hebben de maatschappij natuurlijk steeds. Uh, uh, uh, meer ingericht uh, om het gemakkelijk te maken om, om niet te bewegen. Hè. Dus uh, de omgeving lokt eigenlijk het bewegen uh, steeds minder uit. En daar zit volgens mij ook een deel van de oplossing, om juist het weer makkelijker te maken om uh, die gezonde keuze te maken. Ja, maar jongens, Dat wacht. Niet wacht. Wel... Maar, maar even, Remco, ik ren ook. Ja? Ik loop mijn deur uit, trek mijn gymschoenen aan en ik ren. Ja. Wat is nou ja. die drempel dan? Waarom moeten mensen over een drempel heen worden geholpen om te gaan bewegen, zeg? Ja, dat, dat, dat is niet één factor. Sommige mensen hebben nooit, zijn nooit in aanraking gekomen met sport en bewegen. Die gaan het dan niet ineens vanzelf doen. Hè? Dus dat punt van uh, op jonge leeftijd leren, uh, kennis maken met sport en bewegen... en daar positieve ervaringen in opdoen is heel belangrijk. Hè? Dus ik ben mm -hmm. het ook heel erg eens met een van de twitteraars... van uh, investeren in het basisonderwijs sporten uh, verplicht terug. Um, maar we moeten het ook eens vanuit een ander perspectief bekijken investeren in sport en bewegen rendeert. Dat loont. PwC heeft recent in onderzoek nog laten zien dat het de BV Nederland enorm veel oplevert... Als we met z'n allen, en dat is niet alleen de overheid... dat is ook het bedrijfsleven... als we de positieve effecten van sport en bewegen... en andere uh, gezonde gedragingen stimuleren. Okay, dus dat... laten we daar nou eens de focus op leggen... Dat en vind mensen ik... juist proberen te stimuleren... Ja. om motivatie te vinden... Uh, de goede randvoorwaarden te creëren... de omgeving... Remco, dat klinkt, waard... ja. klinkt goed. Dat ben ik tot zover ja. met je eens. Maar moet daar 70 miljoen van de overheid ingepompt worden, vind je? Ook, ook. Niet dus alleen... Nou, omdat uh, duidelijk wordt dat als de overheid zo'n onderwerp niet aanduidt als van wezenlijk belang, dat andere partijen het ook laten liggen. Het is een gezamenlijk probleem met een gezamenlijke oplossing. De overheid dus ook. En als ik je zeg dat uh, er uh, tientallen duizenden kinderen vanwege uh, armoede uh, niet aan sport kunnen doen, omdat ze gewoon de basisvoorzieningen die daarvoor nodig zijn niet kunnen betalen, die gezinnen. Zo'n jeugdsportfonds wat bestaat. Is een prima initiatief om een drempel op een ander vlak, namelijk financiële uh, knelpunten, op te lossen. Jij signaleert echt al als op... ik je zeg, ja. Als ik je zeg dat veiligheid voor grote groepen mensen een belangrijke drempel is om aan sport en bewegen te doen... dan is hmm. daar wel degelijk ook een verantwoordelijkheid voor de overheid... om daar oplossingen in uh, uh, te zoeken en te creëren. Goed, dit zeg je dus heel duidelijk. Het ligt dan zeker niet aan de mensen die te dik zijn of de kinderen... maar vooral aan de omgeving en de overheid misschien die er te weinig aan doet. Zo zelf, van nou, nou, Ik wil wel benadrukken dat uh, de eigen verantwoordelijkheid... is natuurlijk een heel belangrijk aangrijpingspunt. Ja. Maar het is zeker niet zo dat iedereen die te weinig beweegt of iedereen die te dik is... Niet de motivatie zou hebben of de mogelijkheden zou hebben vanuit zichzelf om te gaan sporten en bewegen. Helder Remco. Degelijk... Okay. Ja, nee, nee, je hebt het helder gezegd. Dank je, dank je wel, Hel Remco Boerhoord. Hij is werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging, is dus niet met me eens. Hij zegt te kort door de bocht, te Joost. Ik denk, ja, vertel eens wat nieuws. Maar overgewicht komt door luiheid. Dat is wat ik zeg. 0800-1121. Peter die twittert, Joost, je had je gymschoenen toch opgegeten vorige week? Ja, dat is inderdaad. Mensen die mij volgen op Twitter, die hebben dat inderdaad kunnen constateren. Marcus zegt, ik eet veel en gezond, maar toch hou ik Ondergewicht, want ik heb een snelle spijsvertering. Vetax lijkt mij pure discriminatie. Eens. Siska zegt belachelijk maak je druk om het over het alcoholgebruik. Ik ben van 120 naar 80 kilo gegaan. Applaus. En ik was echt niet lui. Eten zit tussen je oren. Mieke Kosters. Overgewicht komt niet uit luiheid. Maar je, luiheid, maar je kunt er wel zelf wat aan doen. Het geheim van slanke mensen. Ik hoop dat dat een website is. Maar in ieder geval heeft ze het over gedrag. We gaan eens kijken naar de bellers. Want u kunt nog meedoen. 0800 Overgewicht komt door luiheid. G Gregor, Gregory Duker. Sorry, Gregory. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben het niet eens met je stelling. Ik ben het wel eens met de vorige spreker die je had. Uh, je hebt het over dat je door uh, dikheid ziek kan worden, maar je kan ook ziek zijn en daardoor dik worden. Ja, dat kan zeker. Dat, dat, dat, dat zal men, ja, je bedoelt door prednison, dat soort, uh, of gewoon überhaupt door het ziektebeeld? Ja, nee, daar heb je gelijk. Dankjewel, dat, dat, is, dat is waar. Okay. Dat is een goede toevoeging. Merci. Bert uh, Sloot, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, Joost. Joost. ik wou uh, eigenlijk iets heel anders vertellen. Het uh, probleem waar iedereen mee zit, die zegt van ja, luiheid? Ja, ik ben het er 100% mee eens. Ik ben in 2004 door een omstandigheid in een rolstoel teruggekomen. En uh, een volledige sporter, dag in dag uit. En wat denk je wat, ik ben bijna 30 kilo aangekomen en, en alleen maar om één ding. <laughs> Helemaal geen donder doen, gewoon lekker lui wezen. Ja. En dezelfde hoeveelheid blijven eten. Ja, je kon er niks aan doen Tot want je, zat mijn... in, je zit in een rolstoel. Ja. ja. En uh, totdat mijn omgeving alle zieligheid opzij zette en zegt, jongen, wat doe je nou toch eigenlijk? Nou, het einde van de rit is, ik ben weer gaan sporten, ik ben minder gaan eten. Ik heb mijn luiheid, wat jij ook zegt, aan de kant gedonderd en wat denk je wat? Ik ben met 72 kilo, 1,92 meter 92, en ik voel me super En ik zou iedereen zeggen van, doe toch niet zo altijd zo voorzichtig met mensen die overgewicht hebben. Bert, wat... Zeg toch eens eerlijk van, jongen, je bent gewoon veel te dik. Ja, dat is het ook nog een keer, zeg je. De eerlijkheid gewoon. Mensen kunnen, kunnen dat niet aan om, om de waarheid te spreken, zeg je. Ja, dat is het hele probleem. Ja. En het leukste is... Of leuk, als je in een rolstoel zit, dan gaan mensen ook nog zielig doen tegen je ook. Ah joh, ja, jij kunt er niks aan doen. Ben je bedonderd... Je bent net zo uh, gemotiveerd als een ander. En je wilt net zo leven als een ander. Ja. Nou, zorg dan inderdaad dat je gezond blijft. Zo, nou Bert, je ja. hebt een geweldig verhaal gehouden. Beter kan, kan ik het niet doen. Je hebt voor, voor, ook voor de, voor de mensen in een rolstoel gesproken nu eigenlijk. Door te zeggen van zelfs dan kan je veel, veel doen aan je gezondheid. En blijf bewegen. Ga niet bij de pakken neerzitten. Zeer goed verhaal Bert, Bert Sloot. Dank je, dank je wel. Uh, Johan Thomassen uit Krimpen aan Den IJssel. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ja, nee, ik, uh, ik ben tegen de stelling, Joost. Nou. Want ik heb ze van, eh, uh, Jo. <laughs> nou, Bemoeien je niet mee, Laat mensen lekker doen wat ze zelf willen. Bemoeien je er niet mee? Laat ze berust. Maar Johan? Ik kan de overheid 70 miljoen ook meteen uh, in de zak steken. Want die hebben ze hard nodig. Maar heb je in de gaten dat als wij iedereen zo dik laten worden dat ze met grote gezondheidsklachten te maken gaan krijgen, dat je er zelf ook aan mee betaalt ja, als Johan uit Krimpen? Nou, dat weet ik niet. Soms uh, werkt het ook in je voordeel. Mensen krijgen een hartaanval, zijn dood. En, uh, dat vind jij wel een de, voordeel? Ja. Oké, okay, uh, joh. Ze laten, ze laten ook nog een stukje pensioen staan ook. Dus uh, ik zie er eigenlijk al een voordelen van in. Nou, dan ben je wel, wel een, beetje, een beetje verkeerd van de trap gelopen. Dank je wel overigens voor het bellen naar 0800 1121. Loreen Lommé. Goedenavond. Hallo. Zeg maar. Ja, uh, ik heb een paar slimme tips. Zeg maar. Uh, zorg dat je geen flauwe kul in huis hebt. En als je een recept koopt... Of maakt, gebruik dan de helft van het vet. Het blijft net zo lekker. En tegen het eind van de dag, dan krijgen mensen vaak honger. Zorg dat je altijd iets op zak hebt, wat wel voedzaam is, maar waar je niet dik van wordt. Een appel. Om jezelf in te dekken. Ja. En ook uh, de opmerking dat het in de familie zit. De manier van koken en de manier van eten zit in de familie. En dat wordt doorgegeven. Kijk aan. En ook nog even over de mensen die op medicatie zitten. Sommige medicatie is eigenlijk ook nog heel slecht voor andere dingen in je lichaam. En dat is soms een goede stok achter de deur voor mensen... om tevens, voordat je met die medicatie begint, naar een goede diëtist te stappen. Kijk. Zodat je gewoon een mooi aangepast voedingspatroon hebt. Ja. En ook al slik je antidepressiva of hartmedicatie... dan hoef je niet meer aan te komen. Want ik maakte vroeger ook mee dat ik een half jaar op medicatie moest... En die kwam meteen 25 kilo aan. Ja, dat gebeurt. En ik had ook zoiets van verrip. Ik had ook helemaal niet in de gaten hoe dat werkte. En nog een hmm. ander iets. Ja. Je kan bijvoorbeeld twee tot drie weken mooi eten. En dan moet je jezelf belonen door gigantisch uit te pakken. Dus of je gaat naar het frietkop en je haalt 4 euro per tat: een kipkorn, een casouflé, een kroket Met dubbel mayonaise, Nou, ik je een beetje en honger een mars ervan. Mee ja. Lo ja. Of een mega pizza. En dat doe je dan. En dan moet je ook niet zielig doen. Oké. Okay. Ah, ik ga mijn klein platje. Hey, uitpakken. Ik denk dat we een nieuwe dat twee, we... Drie weken. Mooi. Nou, ik denk dat we een nieuwe eetgoed Dat is opgestaan in Amersfoort. Dus ja. heet Lorraine, Lomé. Wat ongelooflijk. We hebben zo even zes tips binnen, binnen, gefietst. Zeer bedankt voor jouw bijdrage en. en... één belangrijk. Eentje dan. Kinderen die op dieet moeten. Ja. Ik heb dat zelfs in een documentaire gezien. Die moeders dat zijn nijlpaarden. Oh. Dat moet ook aangepakt. Aanpakken die hap. Oké. Okay. psychotherapeut. Lorraine, we stoppen ermee. Zijn. Je moet morgen weer bellen. Maakt niet uit, want voor mij heb je altijd goede okay. tips in huis. Dank je en een fijne da. avond. Merci. Dag. Mieke Kosters Twitter. Doe jij nooit iets wat je niet echt wilt? Drinken te laat komen. Gedrag veranderen is niet altijd makkelijk. Wel mogelijk. Jokers zegt. Ik zie net reclame van slanke snoepende mensen. Mijn voorstel is dat alleen dikke mensen in reclamestoep mogen eten. Ook een hele leuke. Kees Boon zegt mee eens. Wat denk je van een weegschaal bij de kassa en de supermarkt? En Barend Beer. Ik heet dan wel Beer. Sport nu niet. En ik ben lui geworden nadat ik vroeger heel veel sportte. Ik ga weer sporten, thanks. Nou, iemand geholpen vanavond. Dank je wel. Zeer goed dat er zoveel getwitterd wordt. We kunnen nog één korte beller. Heel kort eventjes. Evert, als je het heel kort kan zeggen. Wat vind je? Ja, Joost. Uh, Dank je wel. Uh, ik ben Evert van uh, Club Virtual. Ik, ik geef door 250 Ge uh, sportclubs in Nederland uh, virtueel spinningles. Ja. En ik denk dat het echt aan de motivatie ligt uh, van ouders, maar ook de motivatie, de intrinsieke motivatie van uh, de mensen zelf. Ja. Gewoon eh, kom uit die luie stoel en eh, aan de slag. Is ook. Ja. Oké, okay, we moeten afronden even. Dankjewel. Je pakt je, even je momentje. Dat kan ik je niet, eh, kan ik je niet na na zeggen. Straks op deze zender gaan we verder met Kunststof bij Radio 1. Daarin internetkunstenaar Han Hogebrugge. Peter Possel presenteert straks. En op deze zender ben ik morgenavond weer present. Ik wens u een fijne avond. Tot morgen. OT Theater speelt. De Geit. Of wie is Sylvia? Een meesterwerk van Albi...